no getting over, no getting over, just no getting over you. Wish I could spit my world in two rivers, just love you back again. There's no getting over, there's no getting over, it's just no getting over you. No, no. Bring it back. Hey, hey, I can't forget you, baby.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 So bad, so bad. slips away, yeah. never slips away was in. Je hoeft me niets te vragen, je bent niet alleen Samen slaan we ons er wel doorheen De Twee zijn altijd sterker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 Ce simt acum. Alo, iubirea mea sunt eu fericirea ală, ală. Sunt iarăși eu pe ca să o oh, hoți, dat bibli și sunt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 She's fat To touch you like a word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 Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers zijn het definitief eens over de verhoging van de AOW-leeftijd. In het akkoord staat dat de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaat naar 66 jaar. Elke vijf jaar daarna wordt bekeken of een verdere verhoging nodig is. Ook gaat de AOW-uitkering omhoog doordat die wordt gekoppeld aan de lonen. Premier Balkenende is blij met dat akkoord. Premier zei dat het draagvlak voor verhoging van de AOW-leeftijd... daarmee is gewaarborgd. PvdA-leider Cohen is het daarmee eens. Maar de SP ziet niets in het akkoord. Partijleider Roemer vindt de timing verkeerd nu er verkiezingen zijn. Vvd-leider Rutte noemt het positief dat er overeenstemming is... maar heeft nog wel wat vragen over het tempo waarin de leeftijd omhoog gaat. Joran van der Sloot is op weg naar Peru. Hij is in een politievliegtuig vertrokken van de Chileense hoofdstad Santiago... naar de grensplaats Arica... Daar wordt hier rond tien uur vanavond Nederlandse tijd de grens met Peru overgezet. Van der Sloot wordt verdacht van de moord op een Peruaans meisje in zijn hotelkamer in de hoofdstad Lima. PVV-leider Wilder zegt dat hij mogelijk gevaar loopt door uitspraken van PVDA-voorman Cohen over de rechtsstaat. Cohen zei twee weken geleden dat Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat. Volgens Wilders gaat het misschien te ver om te zeggen dat Cohen daarmee aanzet tot geweld. Maar er zijn altijd gekken in dit land die dan denken, daar moeten we vanaf, zegt de PVV-voorman. Wilders zou graag zien dat Cohen zijn uitspraken terugneemt. Maar Cohen wilde alleen kwijt dat hij kennis heeft genomen van de uitspraken van Wilders en dat hij het daar voorlopig bij laat. Het faillissement van voetbalclub BV Veendam is vernietigd. De curator wist het gerechtshof ervan te overtuigen dat de club nu over voldoende geld beschikt om een schikking met zijn schuldeisers te bereiken. Veendam heeft deze week een sluitende begroting en plan van aanpak voor komend seizoen ingediend bij de KNVB. Het weer volop zon, vanavond en vannacht helder met minima rond 7 graden. Morgen ook volop zon, maxima van 20 graden. Op De Wadden tot 26 in